Sommerdagen, oostenwind, het verandert nooit Het meisje met de blonde haren, ik geloof jou wel In de nacht verloor het schaap haar vierde lam Nu het waait en het licht door de boom. En de glasscherf in mijn teen, in een ander land, in een ander leven. En de schaduw op mijn handen, en het waaien en het zingen. Zomerdagen, oostenwind. En ik fietste in het water, en de glas scherf in mijn teen. meisje met de haren en haar lachende gezicht en de zon begon te stralen in haar lachende gezicht en het meisje met de haren en haar lachende gezicht en het meisje met de haren en haar lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht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 Ik